In het jaar 1844, dus ruim 100 jaar geleden trok een grote karavaan Amerikaanse kolonisten boeren die van het oosten van Noord-Amerika, dat toen nog voor het grootste deel een onbekend en onontgonnen land was in hun huifwagens met paarden en vee naar het westen om daar een nieuw leven te beginnen. Na een moeizame tocht door de onbegaanbare prairies en bergen bereikte de karavaan het fort Laramie, gelegen aan de rivier van die naam, op de route naar Oregon, het doel van de reis. Na een rustpoos van drie dagen trokken ze verder. Ze volgden de boogvormige loop van de rivier de Noordpletten en na een dagenlange, vrij voorspoedige tocht, werd het moeilijker toen ze de snelstromende rivier zelf moesten oversteken. Een doorwaadbare plaats was niet te vinden. Er moest gezwommen worden. Iemand moest een lijn aan de overkant brengen, waar langs als vier de wagens de rivier zouden kunnen oversteken. Het was gevaarlijk, want in het midden van de brede stroom wervelden verraderlijke, zuigende draaikolken. Er werd op een horen geblazen. Vrijwilligers voor. Was ik maar ouder, Francis, wat zou ik het graag willen proberen? Hoi, het kan er wel zeker van zijn dat ze jou geen kans zullen geven, John. Zou niemand durven? Toch, Francis! Vader komt naar voren! Haha! Maar ook vader, kan het best tegen de stroom opnemen. Nee, nee, nee, nee. Nee, zeger. Nee, niet, niet ah, Maar waarom? Ik Niet en een ander wel. We kunnen dat niet toestaan, toestellen, ah. zeger. Als vader van een groot gezin... mogen we je dat gevaar niet laten lopen. Is er dan iemand van de jongeren... die de overtocht durft te wagen? Bravo, daar komt Woonzijn. Geef mij de lijn, zeger. recht, aan de overkant lijkt me een goede landingsplaats. Ja. Maar hij gaat schuin tegen de stroom in. Ja, natuurlijk. In het midden zouden die dier hem en zijn paard wel stroomafwaarts dringen. Oh, dat paard oh, zwemt goed, hè. Walton heeft zich van zijn paard laten glijden en zwemt ernaast. Het duurt lang, en dan te bedenken dat straks alles overheen moet. John, Francis, hier komen. Mee helpen de wagens klaarmaken voor de overtocht en de ossen afspannen. Ja! Ja! Ja! Ze hebben de overkant bereikt. Hij heeft het gehaald. Ja, ja, ja, ja, ja, Walton is al bezig de lijn vast te leggen. Nog een ogenblik, mannen, en hij zal het zijn geven dat de overtocht gemaakt. Ga ja, worden. Luister goed, mannen. Zodra de wagens aan elkaar bevestigd zijn, kunnen ze langs de lijn het water in. Vrouwen en kinderen blijven in de wagens. Daarna komt het vee. Voorop vijf ossen. Met aan de stroomafwaartse kant van elke os een man om de richting aan te geven. En te zorgen dat ze de rechte lijn houden. Volgens worden de koeien, muilezels en alles het water ingedreven. Goed begrepen, mannen. Begrepen, begrepen, begrepen. Vader, vader, mag ik mee met de ossen? De vader, ik kan het. En mijn partner is prachtig. Ja, goed, jongen. Ik geloof ook dat je het zou kunnen. Dank u, vader. Jij kunt doen. Niet zo kinderachtig, Louise. Ik ben nou een man. Het paard Meri zwom schitterend. De ossen zwommen goed. Alleen de os Claris deed onzeker. Toen ze bijna op de helft waren, begon het dier af te drijven in de richting van de wagens. John nam een besluit. Hij liet zich uit het zadel zakken en greep naar de kop van de os. Maar voordat hij besefte wat er eigenlijk gebeurde... zoog een draaikolk hen beiden naar beneden. Hij wist niet waarom... maar hij dacht opeens aan het zachte gezicht van zijn moeder... en aan de doordringende bruine ogen van zijn vader... zoals die hem onderzoekend en toch vol vertrouwen hadden aangekeken. En nu... nu ging hij verdrinken... En hij zou ze nooit meer terugzien. Francis en Louise en Cathy en, en iedereen. Iedereen. Opeens voelde hij daaronder in het water iets zwaars tegen zich aanstoten. Zijn hand zocht steun. Het was de harige schonk van zijn os. Langs de zij van het dier kwam hij naar boven. Hij had Clarence willen redden... En u had Clarence hem gered. Aan de andere oever wachtte zijn paard Mary geduldig op hem. John besteeg haar niet. Hij keek nauwelijks op of om. Hij viel neer in het gras naast zijn paard dat even het hoofd boog en hij sloot de ogen. Zijn vader vond hem een uur later diep in slaap. De trek ging voort. Ze passeerden de schilderachtige rode bulten, twee hoge ronde rotsen aan de linkerhand. Hier stroomde de rivier door een diepe kloof, de vuurpas, waar enkele jaren geleden een gouvernementsexpeditie in een hevige vecht met indianen was omgekomen. De trek ging hogerop met zijn 68 wagens. Ze waren verdeeld in 17 groepen van vier wagens. Iedere groep reed om de beurt vooraan. De zon steeg hoog aan de hemel. Het was warm en benauwd onder de dik bestoven huiven. Tegen de middag begonnen overal de kinderen te kibbelen en te drenzen. Maar in de wagen van de familie Sager was er ook nog iets anders aan de hand. John, die urenlang in de stekende zon naast de kop van het voorste span ossen had gereden, kreeg van zijn vader het bevel de dokter te halen. De dokter was de veearts. Een echte dokter hadden de trekkers niet bij zich. Inmiddels reed Harry Sager zijn wagen uit de rij. Hij hield HALT alle kinderen uit de wagen. Buffelmest bij elkaar halen en vuur aanmaken. Louise moet zoveel water koken als ze kan. Ja, vader. Ik zal je helpen, Louise. Als jij de grote ketel bij het watervat zet achter de wagen, dan zal ik hem vullen. Ja, dank je, Frans. Hier zijn we, zeger. Ah, dank je, dok. Weet u direct naar mijn vrouw gaan. Ik ga met u mee. Goed. Nou, we zullen wel een hele dag achterop komen, John. Je ziet in de verte alleen maar de dikke stofwolk van de caravan. Niks aan te doen, Francis. We moeten wachten tot het nieuwe broertje of zusje er is. Ja, maar, maar gevaarlijk is het. Achterblijvers lopen de kans aangevallen te worden. Oh, maar waar wij vandaan gekomen zijn is de horizon helder. Niks te zien als de wagensporen van de karavaan. en duizenden hoefsporen. is een vreemd gezicht in die uitgestrekte eenzame prairie, Je, je kijkt niet goed, Francis. Huh? Daar, een heel klein stofwolkje in de verte. Huh? Dat moeten indianen zijn, dat kan niet anders. Oh, vader, vader? Ja, John, daar recht vooruit, die stofwolk. Indianen. Alle kinderen, behalve John en Louise, onder de wagen. Ja, vader. John, hier, je geweer. Pak aan, Louise. Jij zorgt voor de drie reservegeweren. Ja, vader. Denk om. Ze zijn geladen. En hier leg ik de kruidhoren, lood en de laadstokken. Zijn de kinderen onder de wagen, Francis? Ja, vader. Jank niet zo kritisch. idioot dat je bent. Mathilde en Lizzie zijn zoveel kleiner als jij. Die houden toch ook hun mond? John. Help even deze zak meel op die twee lege watervaten te leggen. Ja, vader. 2 twee... Zo. Ja. En dan kom je met Louise daarachter met mij. En denk erom dat je niet uit je dekking komt. We schieten opzij, langs en ertussendoor. Louise, jij laat de geweren als we ze afgeschoten hebben. Ja, vader. God helpen ons dat jonge leven te beschermen. Het is trouwens niet gezegd dat hun bedoelingen kwaad zijn... En onze geweren zijn deugdelijk. John, ja, vader. schiet niet te vroeg. Laat ze vlakbij komen. Zullen je wel roepen, dokter? Als we het zonder jou niet af kunnen. Het zijn er een stuk of zes, maar ze kunnen gelukkig nergens dekking zoeken. Er is geen struikgewas. John, stel je voor dat er nou iets zou gebeuren met de baby. God helpen ons dat jonge leven te beschermen, heeft vader gezegd. Ja. We zullen doen wat we moeten. Een van hen draagt een geweer. De anderen hebben pijl en boog. Nog niet, John. Nu! Een Ah, Ook nummer twee uit het zadel, John. Kijk, die ander grijpt er nog juist vast. Ik trek hem voor zich op zijn paard, ziet u wel. Ja, ze trekken weg, John. Ze hebben hun eerste gewonden ook opgepikt. Ze zijn voor de ene. Uh, Indiaanse veerovers. Het zal ze zijn tegengevallen. Kom, John, ja. help me deze zak meel weer in de wagen brengen. Ja. Oh, vader, er is een in geschoten. Kijk maar, het meel zijpelt eruit. En, kinderen, jullie mogen nu allemaal binnenkomen. Ik Oh. Mathilde en Lizzie, ik zal ja. jullie omhoog tellen. Ja. Zo, dan kunnen jullie allemaal je nieuwe zusje zien. Gelukkig ja. gewenst, Henry, zeker. Ik schat er op negen pond. Een geweldig kind. Een geweldig kind? Hoe je dat, John? Het is belachelijk klein in moeder de paarse wollen omslagdoek. Een, een nieuw zusje, Francis. Een heel klein zusje. Ik zal het tegen alles beschermen. Knielen, kinderen. God, wij bevelen dit kind in uw bescherming aan. Haar naam zal zijn Indepensia. Wat betekent onafhankelijkheid. En zij zal gedoopt worden in het nieuwe land: in het dal van de Columbia. In Oregon. Amen. Laat in de avond... rolde de wagen van de familie Seger het kamp... bij de wilgekreekbron binnen. Bij de tent van de gids... zat in het schijnsel van het vuur... de raad van vertrouwensmannen in vergadering. Harry Seger liep op hen toe. Hey. Mannen! Huh? Mannen! Ons is een nieuwe baby geboren. Dankzij God maken moeder en kind het goed. Haar naam is Indepensia. Henry Seger, wij alle verheugen ons er hartelijk over en wensen je van harte geluk. Ja, ja. ja. is Seger is de eerste huifwagenbaby van onze caravaan Seger. Het mogen haar goed gaan.